Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde, niks maar Thomas van Empelen. Zo, goedemorgen blijft een gek idee, toch? Dat uh, nu onder je voeten aan de andere kant van de aardkloot mensen ook lopen. Maar dan omgedraaid. Ja, blijft wel een gek idee. Tenzij je natuurlijk gelooft dat de aarde plat is, dan wordt het een lastig verhaal. Maar dan kunnen we sowieso moeilijk praten, denk ik. Eén nou, ding is zeker, deze gasten komen uit Australië. Dat kan de andere kant van de wereld zijn, maar ze zijn nu wel gewoon hier bij Slam. Je kent ze van Won't Forget You, Love Tonight. En dit is de laatste, Sunrise. met ons Slam. in de mix. En tegen Guido zeg ik goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkt bij iets, dat is wel heel luxe. Zeg. Vertel, waar werk je? Ik werk bij EMP Levelsystemen. En dat is een uh, bedrijf... wat uh, voor caravans en campers... Uh, levelsystemen... Uh... ...ontwikkeld en uh, onderbouwd. Ja. Dat zorgt dus dat je op je camper uh, met einddruk op de knop uh, waterpas staat. Ach, dat is... En ik maar draai je aan die hendel en een houten blokje eronder zetten... ...in ja. ja, die oude camper uit 1990. Oh, nee, lekker. Hé hey Guido, waar ga je vanavond heen? Zeg het eens. Op een Frenkie de natuurlijk. Ja, lekker. Dat is inderdaad vanavond niet morgen. Mijn schema in mijn hoofd klopt niet. Guido, veel plezier daar. hoi. hoi. Dit is sharks and won't forget you, I wanna hear you call my name.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 Nou, we geven het aan je. De lekkerste ochtend mogelijk. Dit is de pre-party van het weekend: de Slug Mix Marathon in de Mix. Ciao! Ah, Heerlijk hij zeg. Matthijs laat weten. Oh, lang geleden dat ik zo lekker ben wakker geworden. En een audiobericht van Karel aanklikken is altijd uh, niet zonder gevaar, maar we gaan het uh, doen. En we... hey, Thomas was de lekkere! Oh, dat gaat goed. Mix, mix, mix, maar rij. Grappig, Ben Saunders, de winnaar van de eerste editie van de Voice of Holland, laat vandaag weten. Binnenkort met zijn vriendin naar een wogen woonwagenkamp te verhuizen. En dat op de dag dat de Voice of Holland weer terugkomt. Grappig nieuws wel. Hij komt terug. Zonder Martijn, die presenteert het niet meer, maar wel Edson, dat gaat hij goed doen. En na al het debakel komt het programma terug. Mooi man. ben benieuwd. Mix marathon, iedere vrijdag tussen 6 uur ochtends en zaterdag 6 uur ochtends op je radio. 24 uur, alles in een mix. Dit is een uur lang, schau. met het vinden van de radiozender die je dit geeft op een vrijdagochtend. Nou, gelukkig is Slammer. Dit is de mix van Shouse. Nog een die van binnenkomt. Welk nummer draaide om 8 uur 10? Dat was Schaus en Sunrise in de Adam 10 remix. En die lekkere van Shouse won't forget you, hoorde je ook nog. Diegene stuurde echt een banger. Ja, zijn allemaal bangers die voorbij komen. Niet normaal. Uh, Erik laat weten dat hij lekker aan het knallen is in de gym. Ja, de mooie van Schaus is... Uh, groot bekend geworden, die drie gasten uit uh, Australië. Slash Nieuw-Zeeland een klein beetje trouwens. In 2017 brachten ze ooit uh, Love Tonight uit. En uiteindelijk vier jaar later pas... Onder andere bedanken ook wel aan Slam. We zijn dat vroeg gaan draaien. Uh, wel laat dus, maar uiteindelijk is het daar toch nog een uh, grote hit geworden tijdens corona. In de Wikipedia-pagina staat zelfs te lezen dat het een volkslied werd van corona. Of van illegale feestjes eigenlijk vooral. Dat is... ja. Heel veel illegale feestjes. Eens even kijken naar de wegen. Wat staat er deze ochtend? A20 Gouda, Hoek van Holland voor Prins Alexander. 13 minuten. En A50 Apeldoorn richting Zwolle. Dus Apeldoorn Noord en Fase daar. 16. Eén flitser A4 Heiningen richting Pernis. Dat is het mooie Pernis. 220.1. Daar staat een flitser. Dat is geen mooie foto dan. Het <laughs> temperatuur zakt met 7 tot 11 graden vandaag. Dat is lekker. En voor de rest is de wind zo zacht. In het oosten blijft het redelijk bewolkt. In het westen gaan we wat vaker de zon zien. Tot zover het weerbericht. Later meer weer. Weer. Het zijn de mooie klanken van sjaus hier op de vrijdagochtend van Slam. Dit is een de pre-party van het weekend. De onvervalste en ook onversneden Slam Mix Marathon. vroeg begonnen. De free party van de Mixmarathon om half zes. Hier al een klein beetje de tent uh, aangestoken. Draaide ik onder andere deze track van een jaar geleden. Ketema en Yosemite. En dit is dan de Philip George versie in de set van Sjaus. Wat een plaathekende. Die vocalen, het gevoel wat erin zit. Mooi spul. Een beetje alsof de natuur de dimmer weer aan heeft gegooid. Zo heel langzaam, in 20 minuten tijd, gaat het van donker naar licht. Als je nu op de snelweg zit, en je ritje is een half uur. Dan ben je van donker naar licht gegaan. Het is alweer licht in Nederland, dat is mooi. Het ja, lekker is in de auto, mocht je nog naar werk toe moeten... dan één ding is zeker. Je rijdt eigenlijk het weekend in met Slub. Ja. Onder andere Ricardo, die zegt... Goedemorgen Thomas, lekker chill op deze klanken. Onderweg naar de klant... In mijn hoofd kan het heel veel zijn, de klant, maar goed. Robin, die stuurt haattoppers, genieten van schaus hier vanuit de bus ergens rond Groningen. Bijna bier, bitterballen en weekendgroentjes Robin en Alwin van Alu Doors. Heb ik nou even reclame gemaakt voor die toko? Nou goed, Robin, kun je toch nog je 6% opslag halen op deze manier? En Ferry laat weten dat hij geniet van de mix Marathon. Hij is lekker op de A6 rondom Emmeloord aan het knallen. Werkt ze vandaag. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Dit is hem, de pre-party van het weekend. In de mix, de gast uit Australië. Sjauws. van vandaag. is zegt om 11 uur, Fato González, bedagje van Tim Hox, vriend van de zender, om 3. En de free party van het concert van Frankie Vizardo later vandaag in de Zero Dome is vandaag al bij Slam om 4 uur. Dan namelijk Frankie Vizardo om 5 uur, de allergrootste 15 clubhits van dit moment in de Slam Mix Marathon chart. En zo meteen, vaste prik, iedere vrijdag om 9 uur, Sam Veld, heel veel plezier. En een mooi weekend. De Slam, Slam Mixmarathon elke vrijdag 24 uur in de Mix.